Laten met het RWS-journaal. Het Oekraïnse leger trekt de zware wapens terug... zodra het bestand volledig wordt nageleefd, zijn leger wordt legerwoordvoerder vanmiddag. Volgens de internationale afspraken die vorige week zijn gemaakt... hebben de strijdende partijen in Oost-Oekraïne... tot vandaag de tijd om de zware wapens weg te halen. Ondanks een staak tot vuren wordt er nog zwaar gevochten... rond de stad de Baltsevo. De pro-Russische separatisten zeggen dat ze de strategisch belangrijke stad... zijn binnengetrokken. Buitenwijken en het gebied rond het station zouden nog in handen zijn van het Oekraïnse regeringsleger. Een vrouw van 60 die vorige maand op een Amsterdams balkon werd doodgeschoten... is mogelijk slachtoffer van een persoonsverwisseling. De Turkse vrouw werd met een automatisch vuurwapen beschoten terwijl ze op het balkon van haar flat zat. De politie heeft aanwijzingen dat de daders haar schoonzoon wilden liquideren. Die zou actief zijn in het criminele milieu... In 2013 was bijna 1 op de 5 verdachten van een misdrijf een buitenlander... van wie de meesten geen vast woonadres hadden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... zijn de buitenlandse verdachten meestal illegalen, toeristen, seizoensarbeiders... of zitten ze in een rondreizende bende. Sinds 2007 is het aantal Oost-Europese verdachten opvallend gestegen. De Fiat heeft vijf mensen opgepakt voor het organiseren van illegale weddenschappen op voetbalwedstrijden. De drie hoofdverdachten zouden deel uitmaken van een criminele organisatie... die in Nederland op grote schaal gokken op wedstrijden mogelijk maakte. De VJ heeft honderdduizenden euro's aan contant geld, auto's en luxe spullen in beslag genomen. Russische aanklagers hebben tegen de activist Navalny in hoger beroep opnieuw tien jaar cel geëist. De Poetin-criticus kreeg eerder een voorwaardelijke straf opgelegd voor fraude... Volgens de Russische justitie heeft hij samen met zijn broer zo'n 400.000 euro verduisterd. Navalny zegt dat de zaak politiek gemotiveerd is en noemt de beschuldigingen onzin. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen over het land. Later gaat vanuit het noordwesten de zon geregeld schijnen en het is 7 tot 9 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu. ZFM. luncht. Ja, het is één uur luisteraars en u weet heel goed wat één uh, wat uur betekent uh, bij ZFM luncht Dagelijks uh, met uh, maandag, dinsdag... Charles Duyf en, en Dolly Tapirik. En woensdag, eh, donderdag, vrijdag met Ruud Jansen natuurlijk. Altijd een stukje cabaret. Ook eh, vanmiddag hebben we weer eh, wat leuks voor u uitgezocht. Gisteren waren Pieter eh, van Vollenhoven en Margriet in de studio op bezoek. In het lijf van Herman Perkin. En eh, Herman die komt vandaag weer bij ons terug. Want die heeft ook nog iets over een vrouwencafé te vertellen. De conferentie dateert uit 1981. Zo jongens, even kijken of er nog een leuke baan in de krant staat. Het wordt uh, tijd dat we weer een beetje aan het werk gaan met z'n allen. Ik zag namelijk een leuke advertentie. Koffiebranderij zoekt chauffeurs met rijbewijs DE. Misschien weer... Uh, gevraagd. Academicus? Academicus, Oh, die ken ik. Dat is een Griekse zangerkoos. Oh, dat moet kunnen. Hé, al dat werk. Af en toe denk ik wel eens bij mezelf. Mens, waar haal je het vandaan? Ja, zeg dat zeker. Zeg, Koos, kijk jij alsof er een leuke baan voor me in de krant staat, wil je? Leuke baan voor jou in de krant staat? Ja. Waarom moet jij nou een leuke baan gaan zoeken? Ben je zat in huis of zo? Nou, ik wil mijn blikken ook wel eens verspreiden. Net als Gerda, hè. Die hebt nou een baan genomen als demonstreuze voor Soepen. Wou jij soms ook de soep in? Nou, het soepvak trekt mij wel aan, ja. Of de pudding. Ja, daar heb je echt zo'n toetje voor. Oh, ja. Maar heb je er genoeg van in huis of zo, dat je een functie wil zoeken? Hm? Nou, de kopie van Wim, hè, die ken je toch? Die heeft nou ook een baan genomen. Die is administratief medehelpster geworden van de apotheek. Oh, en dan neemt ze de boeken mee naar huis. He. Kan ze onder de werk de eigen tijd bepalen. Maar dan kan jij toch ook je, je eigen geit bepalen? Eigen tijd bepalen? Ja, tuurlijk. En nou wordt die mooi. Als meneer zijn pak niet naar de stomerij is geweest... of ze eten staat niet op tijd klaar... nou, dat zei je moe, hoor. Dat is toevallig jouw functie. Ja, ja. Daar word jij voor vergoed. De kleed dat je aan hebt gaat van mijn rug af toevallig. Ah, Daar wil ik nou niet over reden, Kwisto, hoor. Nee, nee, maar ondertussen... Ja. Nou, maar Bianca gaat nou van de zomer ook al naar de huishoudscholen. Loop ik met niks om mijn handen? Niks om mijn handen. Ja, met Moederdag heb je nog een paar van die huishoudhalve. Wat zeg je nou? Met, met Moederdag heb je nog van die uh, dingen voor om je handen gekregen. Wat moet ik daar nou mee? Dan moet ik daar nou mee? Dan ga je de zolder maar eens opruimen. Al dat zware hout naar de schuur toe brengen. Ja, ik heb toch eens hoe last van mijn rug, man. Ja. de bowling heb je nergens last van. Mag een mens alsjeblieft ook zijn verzetje? Ja, trouwens, mijn brommer moet ook gebiedtakt worden. Dus jij begrijpt, er geloof ik helemaal niks van. Hè? Oh nee, oh nee. Nee. Oh nee. Een vrouw moet zich durven ontplooien. Ja, ja. De grenzen uitspreiden, de blikken verder leggen. Dat moet een vrouw. Dat, België gaat ook meedoen aan de Olympische zomerspelen op het onderdeel verspringen. Oh, ja. Dat lijkt me wel lastig. Ja. Maar kijk, dat sommige vrouwen zich vervelen... komt gewoon door die huishoudelijke apparatuur. Grilbakoven, vaatwasmachine, Wandblik De wand ligt open, blik blijft dicht. Kijk, mijn moeder had het allemaal niet, die stumpet. Die hoorde je niet klagen toevallig. Nee, maar jouw moeder liet zich ook onderdrukken. Ja. Anders was ik er niet, hè? Er staat hier nog de pornoschepen vragen nog dekpersoneel. Nee, jij bedoelt natuurlijk wij vrouwen eisen: mannen dingen kwalijk nemen en het dan zelf gaan doen. Kan ik dat misschien wat nader uit elkaar drukken? Oh. Ja. Ik, ik zou maar zeggen: geen make-up gebruiken. Ja. Overal rottooi laten slingeren met, met vrouwen de koffer in. Wou jij zeggen dat ik mijn huis niet goed schoonhield? Ik ken beter. Oh ja? Nou, is dat? Waar je kwijt weet. Ja, ik wil? Ken beter toevallig. Ja. Nou, toevallig heb ik gisteren nog alle kamers uitgezogen. Oh ja? Ja, en ik heb dan last van mijn knieën van de boemwas. Oh ja, oh ja? Ja. Dan moet je zonder de kast kijken. Daar ligt de partij stof, daar kun je tien wollen dekens van maken. To nou, daar ben ik ook nog niet aan toegekomen. Nee. Toevallig, ik weet niet wanneer je de ramen voor het laatst hebt gezeemd. Maar als ik mijn bril afdoe zie ik geen flikken meer. Ja. Koby doet Wim dat ook allemaal. Daar heeft zij tenminste tijd over om in de peutenspeelsel aan de gang te gaan. Yeah. Trouwens, Koby zegt ook dat het rollenpatroon moet worden ondersteboven te gekeerd. Nou, we moeten de behanger maar eens bellen. Dus dat kobiet welke weten. wat zij komt bijna elke dag in het vrouwencafé. En ze is ook lid geworden van de stuurgroep. Lid van de stuurgroep. Maar de eigen roer kan ze niet recht houden. De kinderen lopen langs de straat. En de man kan uit de muur gaan struffelen. Ja. Daar heb zij toch ook geen tijd meer voor. Nee, maar nee. ze heeft zo vaak tegen me gezegd. Klaar meid je moet eens met me meegaan naar het vrouwencafé. Nou toevallig heb ik dat van de week is gedaan. Oh ja dat gebeurt niet meer. Ja nou. Ik heb het een gezin gehad anders yeah. hoor, dat was dan yeah. hartstikke gezellig. Dan hebben ze ook allemaal groepen, yeah, van die no, hobbygroepen no. voor vrije tijdsbesteding. <laughs> nou, en dan hebben ze ook een boekenclub met lezen en zo. So. Nou, en omdat ik zo handig ben, hebben ze mij direct gekozen voor de sopgroep. Oh. Zo. Dan kan je thuis toch ook soppen? Thuis ook soppen? Ja, tuurlijk. Ja, nou, dit is wel even anders werken, zeg. Als ik daar kom, krijg ik tenminste eens wat uh, aangeboden te drinken. Ja. En weer een sherrytje. Ja. Nou, dan nemen de meeste mensen nog wat. Daar heb je het En dan gaan we praten in de groep met wat erbij. Is Zo gemietig. Ja, en je krijgt tussendoor ook nog eens wat aangeboden. Je geeft nog eens wat weg. En de afloop drinken we ook nog eens een keer een sherrytje? Nou. Daauw. Ja, zeg maar dat ik nog een leuke naam weet voor het vrouwencafé. Oh ja, koos. Ja, baas in eigen kruik. Nee. Nou deed je hem weer met zijn woordverspelingen hoor. Ja, haha, ha, wij vrouwen hijsen. Herman Perkin was dat en de vrouw was Carrie van der Horst. Trouwens, gisteren ook met de conference van Pieter van Volhoven en Margriet. Beide dus verzorgd door Herman Perkin samen met Carrie van der Horst. Deze conferentie dateert uit 1981, luisteraars. Alweer zo'n 34 jaar geleden, maar liefst. Maar er zijn nog veel meer leuke conferenties van Herman Perkin. Dus wie weet dat ik er volgende week nog eentje voor u ga verzorgen, ga draaien. Want. Het is, best wel, het is best wel oud allemaal. Een beetje gedateerd, maar niet minder leuk om, om te draaien. We gaan even het diepe water in. Met Don Rosenbaum. Why do I do all the things?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 Water, hoe je help me, one more time. I'm trying all my best to keep life going. I'm swimming in deep water. Hoe je help me, one more time. I'm drowning, but I'd like to stay around for a while. luister luisteren altijd nog naar Zieven Lunch bij Radio Zandvoort. En eh, voor zover u nog niet heeft geleunst, een hele smakelijke lunch toegewenst. En eh, mocht u de boterhammetjes, pistoletjes, croissantjes en al, wat ik meer zei, al achter de kiezen hebben, een goede beromst. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm drowning, but I'd like to stay there. Ja, leuk is zo'n op de achtergrond. Swimming into Deep Water, Don Rosenbaum. En dat was een van zijn. Uh, ja, ik, ik geloof dat hij maar één, hit één hitje heeft gehad. Uh, dit nummer: Swimming into Deep Water. Nou, als u het helemaal niet meer ziet zitten en u denkt van ik weet de weg niet meer, maakt niet uit. Ik zou zeggen: pak maar aan mijn hand.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 Weet je ook wat stilte is? Want het een kan niet zonder het ander Pak maar mijn hand Stel niet te veel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 Simon, met uh, pak maar je hand. Als ik zo naar buiten kijk, luisteraars, dan ziet er wereld die ziet er toch echt heel anders uit als de zon schijnt. En uh, met mij uh, vindt André van Duin dat ook. En uh, nou, we laten het hem nog maar een keer zingen voor u. Net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winter slaap door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust. Alle nareheid wordt uitgeblust. Oh wat is het!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 Overal hangt soms al zoetige zoete geur, oh wat is het leven fijn als de zon schijnt. Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt, en terrasjes zitten overvol, alle mensen raken uit hun bol, oh wat is het leven fijn in de zonder toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest, oh wat is het een leven fijn, als de zon schijnt, als de zon schijnt, als de zon schijnt, als de zon, als de zon, als, de zon André Vluin, als de zon schijnt, en dit is mijn zoon Sven met uh, Calling for Peace, oftewel een roep om vrede.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 we disagree without? ZANG We zijn weer half twee geworden. Dat betekent luisteraars tijd voor het lokale nieuws. Hier is Dolly en Pierik. Ja, goedemiddag luisteraars. We gaan weer eens even horen wat er allemaal weer gebeurd is het afgelopen weekend en de afgelopen dagen. Nou, ik heb Charles net helemaal verrast met het nieuws dat we een nieuwe burgemeester gaan krijgen. Hij was helemaal uh, uit het veld geslagen. Maar gelukkig, gelukkig ging het niet op een, om een volwassen. Ik nou, was nog het meest geschrokken dat jij wet hadden zou worden. Wat warm zand voor, wat zal je toch gebeuren? Nou, je kan, uh, wet, wet staat voor nat, je kan de boel toch wel een beetje nat houden of niet? Oh ja, pappen en nat houden. Zo is dat. Nee, maar uh, het werd hem al snel duidelijk dat het om de nieuwe kinderburgemeester gaat. Die is gekozen om tijdens de Kids Adventure Week als burgemeester te fungeren. En wie is het dit jaar? Dit jaar is het Finn Damhoff. Na een x-aantal jaren eindelijk een mannelijke kinderburgemeester. En vanuit de studio, uh, Finn, wensen we je heel veel succes en maken er een leuke en gezellige tijd van. Dan iets minder leuk en gezellig, of zeg maar helemaal niet leuk en niet gezellig... was het zaterdagavond rond 11 uur op het Verwulft. Er is toen een 38-jarige Haarlemse buschauffeur tijdens zijn dienst mishandeld. Op dit moment is het nog onduidelijk wat, wat zich precies heeft afgespeeld... en de politie komt dan ook graag in contact met getuigen... die informatie hebben of die de mishandeling gezien hebben... De politie uh, had al een afspraak met de buschauffeur... en met hem gesproken. Hoe dat is afgelopen, weten we dus niet. Maar uh, mocht u iets gezien of gehoord hebben... neemt u dan alsjeblieft contact op met telefoonnummer 0900 8844. En als u liever anoniem belt, kunt u bellen met 0800 7000. Nou, en in het weekend heeft de politie uh, weer een aantal bestuurders van de weg gehaald. Die de aandacht trokken vanwege hun soms slechte rijgedrag. En zij bleken vaak niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Zo was in Zaandam een 18-jarige Zaankanter nogal hard leer. Zij werd op de Pinastraat aan de kant gezet en kreeg een boete voor het rijden zonder rijbewijs op een bromfiets. En even later werd hij op de west weer weerrijdend aangetroffen. En de politie schreef hierop een tweede boete uit voor het, inrij, voor het rijden zonder rijbewijs. En zijn sleutel van de bromfiets werd door de politie ingenomen. En ook op de krimp in Zaandam werd een 37-jarige Zaandammer bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. In Zandvoort werd een 22-jarige vrouw bekeurd omdat zij op de boulevard Banaar over de busbaan reed... waar geen bromfietsen mogen rijden. En niet zo handig, want tijdens de controle van haar gegevens... bleek ze niet in het bezit van een geldig rijbewijs. En zij kreeg hiervoor een boete en ze mocht te voet verder gaan. En een automobilist in Sparendam is vanochtend te water geraakt. De man reed met zijn wagen over de Sparendammerdijk... toen hij de controle over zijn voertuig verloor... Hij schoot van de dijk af en uiteindelijk kwam hij in het water tot stilstand. De man probeerde zijn voertuig te verlaten... en de aandacht te trekken van andere voorbijgangers op de dijk. Brandweer, ambulance en politie kwamen uiteindelijk ter plaatse om hulp te bieden. De man is door ambulancepersoneel nagekeken... maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Door het ongeval is de Sparendammerdijk tussen Halfweg en de A9 bij Sparendam... afgesloten voor het verkeer... En de auto uh, zal later in de ochtend uit het water worden gehaald... waarna de weg weer kan worden vrijgegeven. Charles en ik hebben hem net al helemaal toegezongen. Liam Hopman. Hij is de eerste Zandvoortse baby van 2005. En Liam is de zoon van Ben Hopman en Francisca Koper. En hij werd... 15 februari om 11 minuten over half zes ochtends thuis geboren. En toen de vader dinsdagochtend vroeg zijn zoon op het gemeentehuis kwam aangeven... wachtte hem een verrassing. Want naast de geboorteakte ontving hij uit handen van de ambtenaar van de burgerlijke stand Piet van Staveren... het eerste exemplaar van het kleurrijke ge geboorteschildertje Hallo Zandvoort en een geboorte-cd van Unicef. Het vrolijke geboorteschilderijtje is eind 2004 ontwikkeld door de gemeente Zandvoort. Het is bedoeld voor alle baby's die in Zandvoort geboren worden... en dat zijn jaarlijks toch zo'n twintig kinderen... en het wordt overhandigd als de vader zijn kind komt aangeven. Het idee en ontwerp van het schilderijtje... is van de Zandvoortse kunstenares Hilly Jansen. En omdat Liam de allereerste was, kreeg zijn vader de originele aquarel... Dan is er in de generaal coronje bij de Bruna in Haarlem-Noord... vanochtend een inbraak gepleegd. De inbrekers hebben een flinke puinhoop achtergelaten. Het raam naast de ingang is vernield. Verschillende producten die achter de toonbank stonden zijn meegenomen. De technische recherche zal later deze ochtend onderzoek doen... waarna kan worden opgemaakt wat er precies weg is. De winkel zal naar verwachting de hele dag gesloten zijn om de schade te herstellen... En de politie roept getuigen op om zich te melden. Rond half vijf zou er vanochtend een personenauto Volkswagen zijn weggereden. Maar voor de rest is er niets bekend. Politie vraagt u dan ook te bellen via als u iets weet of gezien heeft. Via telefoonnummer 0900 8844 en belt u liever anoniem. Belt u dan 0800 7000. Tot zover het regionale nieuws. Nou, gelukkig is dit maar een bandje mensen... want dit is absoluut niet wat zich buiten afspeelt. Het is vandaag droog en het blijft vandaag droog. En vanuit het westen klaart het flink op... zodat de zon volop gaat schijnen. De wind waait uit het noorden tot noordwesten... en neemt toe naar vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar 7 of 8 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en lokaal ontstaat nevel en mist. De noordwestenwind draait naar zuidwest en is zwak van kracht... en de temperatuur daalt naar 1 tot 2 graden onder het vriespunt. Morgen profiteren we van een krachtig hoge drukgebied boven onze streken. De druk in de kern loopt op en zorgt voor een prachtige dag met volop zonneschijn. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur gaat stijgen... ...naar zo'n 6 tot 7 graden. En dan was dit het weerbericht. Ja, vandaag lekker zonnig. Morgen een prachtige dag. Vrijdag helaas wat regen. Ja, dat is dan weer een tragedie. Daar zingen de BG's dan weer over. Dan hebben ze het over vrijdag hoor mensen. is Nog een paar dagen weg. En het was ook een tragedie dat ik uh, ja, Barry Gibb uh, in Ierland zag optreden. en Daarna een interview uh, met Barry Gibb over ja, het verlies van zijn viewers. Ja De man toch tot tranen geroerd. Ik uh, kan me goed voorstellen als je dan altijd met z'n drieën op het podium uh, hebt gestaan. En zulke geweldige hits uh, hebt gezongen. Soms ook zulke mooie uh, close harmony zang. Door de heren Bee Gees. Ja, uh, en dat je dan je broers moet missen. Uh, het zal je gebeuren. Maar goed, luisteraars, dat is helaas het leven. Daar zijn wij allen helaas slachtoffer van. Er is één ding, zeker, dat het ooit... Ja, nou, ik ga het er niet over hebben ook. Dit is Te Quiero, Mi Amor. En dit is Frank Galan. En hij lijkt een beetje op Julio Regias. En tus ojos me enamoré Sentí el ansia en tu mirar Quien como tú pudiera amar Te quiero mi amor Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada nos unió Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me dabas Y la amargura se llevó Aquella imagen de un adiós Te estoy buscando en mis soñar Solo tu sombra se quedará Quiero sentirte junto a mí Que estás tan lejos de aquí Si trajiste tu amor y tu mirada nos unió siempre mirando hacia atrás aquella fuerza que me daba y la amargura se llevó aquella imagen de una Ja, lijkt een beetje op Goliere Iglesias, yes, maar het is echt Frank Galant. En uh, kijk op een klokje, kwart voor één. Misschien gaat Dolly ons na dit nummer wel weer iets vertellen over de prijsvraag. Dus uh, oortjes gespitst tot na dit nummer. Siempre mirando hacia atrás, aquella fuerza que me da y la amargura se llevo, aquella imagen de un adios. Te quiero, mi amor, mo, eh, Dolly. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Ik moest ook even luisteren of het niet Julio Iglesias hemzelf was. Hoor. Ja. Het leek er erg veel. ja, ja, erg ja mooi. Ja, ja, zeker weten. Ja. Nee, uh, uh, uh, hij zingt ook samen met Dana Wiener, namelijk, deze meneer. Oké. Okay. Ja, hij komt ook uit België, volgens mij. Oh. Frankeland. oh. Uh, ja, jij hebt een hele leuke prijs gehad, dat heb je net ook al uh, verteld. Maar ja, dat ga ik ga het gewoon een... nog een keer roepen. Want uh, lieve mensen, van uh, 3 maart tot en met 14 maart... hebben we iets heel bijzonders in het RAI Theater in Amsterdam. Uh, de volksopera Porgy and Bess komt naar Nederland. En uh, het is de originele bezetting uh, van de New York Metropolitan Opera... die allemaal over zijn gekomen... En ik mag aan drie mensen twee vrijkaarten weggeven... die het antwoord weten op de volgende vraag. En de vraag is, uit hoeveel medewerkers en stersolisten... bestaat de formatie die naar Nederland toe is gekomen... van de New York Metropolitan Opera? Als u dat weet, mag u het antwoord uh, naar me doorbellen. En dat kan via telefoonnummer, Maar ja, dat is nog maar tien minuutjes. Want dan zijn we weg. 57-303-93. Eh, en anders kunt u het vinden op onze Facebookpagina van Zandvoort Lunch. Dus dat is www.facebook.nl.com. Sorry. Slash Zandvoort Luncht. Daar staat de vraag straks ook. Ik had hem al een keer gezet. Maar dat was, ik had het een beetje verwarrend opgeschreven. Dus er had iemand gereageerd... Met een fout antwoord. Wat, maar dat was toch misschien een beetje mijn eigen schuld. Dus ik, ik ga het eventjes heel duidelijk nu erop zetten. En dan kunt u daaronder uw reactie zetten. Dus uit hoeveel medewerkers en stersolisten... bestaat uh, de delegatie uh, van de New York Metropolitan Opera... die naar het Rai Theater in Amsterdam komt? Laat het me weten en dan neem ik contact met u op. Tolly, bedankt. En uh, Sometimes When We Touched. Uh, dat kent u allemaal, dat nummer natuurlijk. Maar in het Nederlands wordt het gezongen door Lenny Koer. We hebben al een tijdje niets meer van gehoord. Gaat nu veranderen. En dan heet het nummer Soms Als Jij Me Kust. En ik dacht erover na, het heeft me wel van streek gemaakt, want ik zei niet zomaar ja. Wat kan ik van je zeggen, want wat je zegt of doet, het echte daarvan liefste, weet ik nog steeds niet goed. Soms als jij een We worden wel steeds ouder, maar wijzen niet zozeer. Jij speelt nog steeds je spelletjes en ik twijfel telkens weer. Je. Ach, prachtig toch? Ja. ja, was een mooie zangeres altijd. Maar nog steeds. Zonde hoor. Dat, uh, ja, maar je hoort nooit meer zoveel van haar. Dat is een zonde. Ja, maar ze treedt dan nog overal in het land op hoor. Is dat, dat zo? Die, ja, zeker. Die Leuk. zou ik zou nog een keer uit kunnen nodigen. Ja. In dus het programma Dat Gaan door. we doen. Ja. Ik ga Lenny uitnodigen voor ja. Zandvoortrijden hoor. Wie, ja? wie weet? Ja, zo is het. Heb jij nog, want ik kijk op mijn klokje, we moeten er ja, al, al bij. Heb, ja. heb jij nog dingen te melden aan de luisteraars? Dat je zegt van dat moet ik nou, nog even kwijt. Nou, niet echt. Nee, nee, niet, echt. nee niet meer. Nee. We <laughs> gaan in ieder geval iedereen bedanken voor het luisteren, vast. En we hopen dat u heerlijk heeft gelunst en met name ook genoten heeft van de muziek. En moet je die prijsvraag nog één keer zeggen? Nou, zal ik het nog één keer doen dan? Nog ik keer, heb hè? hem nu inmiddels inderdaad op onze Facebook-site gezet. Ja. Dus u kunt daar komen op www.facebook.com slash Zandvoortluncht. En uh, daar heb ik de vraagstelling gezegd. We mogen drie keer twee kaartjes weggeven voor de volksopera Porgy Bess. En die wordt uitgevoerd door de cast van de New York Metropolitan Opera. Dus dat belooft toch wel een groot spektakelstuk te worden. En mijn vraag is dan aan u. Uit hoeveel medewerkers en solisten bestaat deze cast van de New York Metropolitan Opera die nu naar Nederland gaat komen. Als u dat antwoord voor mij onder uh, de post zet die ik gezet heb op uh, Facebook Zandvoort Luncht, uh, dan neem ik contact met u op. Ja, ze treden op in het Draai theater. Hè? Ja, helemaal goed. Ja. nou, ik hoop luisteraars dat u het goed heeft dan kunt u daar uh, met twee personen kunt u daar gratis naartoe. Mooi hè? Helemaal mooi. Do -do -do Calmer come down, do me do down, down. come calmer down. -doo. Neil Sedaka, breaking up is hard to do. Breaking up is hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. is hard We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Dan gepresenteerd door collega Ruud Jansen. Bijgestaan door Angela De Koning als het gaat om nieuws en informatie. En ook natuurlijk Dolly die op donderdag met Ruud samen het programma presenteert. Ik dank u allemaal nogmaals voor het luisteren. Dolly, jij ja, een hele fijne middag nog. Avond ook. Ja, en dat ook voor onze luisteraars natuurlijk. Nog ja. een hele fijne dag. En dank dat je me weer hebt willen assisteren. Ja natuurlijk, met uh, 100% toewijding en liefde. En plezier. Oké. Okay. Wederzijds. Luisteraars, fijne dag. En uh, wat ons betreft, doeg. Tot gauw weer.